4 uur, Stef Banstra met het NWS Journaal. De overheid in de Verenigde Staten gaat deels op slot. Er is geen overeenstemming bereikt over de overheidsuitgaven... en daarom volgt een zogenoemde shutdown. In het Senaat werd zojuist nog geprobeerd om met een tijdelijke maatregel te komen... zodat die afsluiting niet nodig was, maar dat mislukte. Dat betekent dat de shutdown straks om 1 minuut over zes Nederlandse tijd ingaat. Ambtenaren in de Verenigde Staten hoeven dan niet naar hun werk toe te komen... en krijgen dan ook geen salaris... Het is voor het eerst in zeven jaar tijd dat de Amerikaanse overheid op slot gaat. De laatste keer duurde de shutdown 35 dagen. In Indonesië zitten nog zeker 91 leerlingen vast onder puin nadat een school is ingestort. Het ongeluk gebeurde maandag in de provincie Oost-Java. Zeker drie leerlingen hebben het niet overleefd. Er waren veel kinderen in die school toen het pand instortte. Zij waren op dat moment aan het bidden. Er zouden zeker honderd gewonden zijn. En meer dan 300 reddingswerkers zijn in Indonesië ingezet om het mensen onder het puin vandaan te halen. In een pand in Lelystad is een dode gevonden. Volgens Omroep Flevoland is die persoon door een misdrijf om het leven gekomen. Maar de politie houdt zelf nog alle scenario's open. In dat pand in Lelystad wonen arbeidsmigranten. Volgens de brandweer was de persoon al overleden toen de hulpdiensten aankwamen. En door de nederlaag tegen Olympique Marseille... is Ajax naar de ene laatste plaats gezakt... in de competitiefase van de Champions League. Ajax verloor gisteravond met 4-0. En na 25 minuten stond de ploeg al met 3-0 achter. Bij de wedstrijd waren Ajax-supporters niet welkom... omdat er bij de vorige wedstrijden ongeregeldheden waren met supporters. Het weer. Vannacht is het helder bij 2 tot 6 graden. In het zuiden en zuidwesten is er kans op nevel of mist. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor de mist.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 Oh, okay. Flash of your love. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids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 Geen uitgestoken hand, niet nee, het eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 toegeven wil Do-do-do-do.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 I think he wouldn't understand it So I wait, I'll wait Until this day comes When you will understand me But I can't help myself I can't stop myself I am going crazy And I can't stop myself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 Wanna be with you